12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Amsterdam komt toch niet met een dringend advies aan toeristen en dagjesmensen om weg te blijven. Stond wel per ongeluk in een brief van burgemeester Halsema die ze namens de veiligheidsregio schreef. Daarin stond dat bezoekers buiten de regio per onmiddellijke ingang worden ontmoedigd om te komen. Tenzij hun bezoek aan de stad noodzakelijk is. Die brief werd ook bevestigd. En later op de avond zei Halsema dat de maatregel als mogelijkheid achter de hand wordt gehouden. Wel wil Halsema dat mensen drukke plekken mijden. Winkeliers in drukke winkelgebieden in Rotterdam slaan alarm over de mondkapjesplicht. Ze hebben een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Sinds twee weken moet iedereen in de binnenstad op het Zuidplein en in winkelcentrum Alexandrium zo'n kapje op. Met grote gevolgen volgens de ondernemers. Die zeggen een enorme dip te zien in de bezoekersaantallen. De voorzitter van FC Barcelona heeft bevestigd dat Ronald Koeman vandaag wordt gepresenteerd als de nieuwe trainer van de Catalanen. De Argentijnse sterspeler Lionel Messi zou blijven en moet een van de belangrijkste pijlers van Koemans project worden. Volgens de voorzitter kent Koeman Barcelona goed en begrijpt hij de manier van voetballen. En gisteren heeft Koeman de zaken afgewikkeld met de KVB. De bondscoach heeft een speciale clausule dat hij mag vertrekken naar zijn droomclub. En in Parijs vieren fans van Paris Saint-Germain dat de club voor het eerst in de historie zich heeft geplaatst voor de finale van de Champions League. De Fransen waren met 3-0 te sterk voor het Duitse RB Leipzig. Bij Rus stond het al 2-0. Morgen is de anderhalve finale ook een Frans-Duits onderrondje tussen Olympique Lyon en Bayern München. En de finale van de Champions League die is komende zondag in Lissabon. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag wordt het overwegend zonnig en droog bij 24 tot 28 graden. In de loop van de avond trekt meer bewolking over het land... en dan gaat het ook af en toe regenen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit!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 Get the wind. dan voor 106.9. That troubles the Antwoord, op 106.9 FM. Nu. arm om je heen in de slaap zo Zoveel nieuws, zo stil is het op straat En de boog zo beschaafd En er is wel meer raars van. Ik noem mijn moeder met een pril in de stem Door wat er moest van de minister-president het bedoeld, ik ben best een beetje eng En ik denk... I try to control it Even when I know it's been forever I can still feel the spin Oh